Goedenavond, ik ben Sint van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. In en rondom Londen zijn meerdere branden. De hitte van vandaag heeft geleid tot verschillende branden in de stad. Honderden brandweermensen zijn er druk mee, zegt correspondent Fleur Spach. Ja, de burgemeester van Londen, Sadi Khan, die heeft een, een alarm afgegeven. Dat heet hier een major incident. Dat is voor als er dus ja, rampen zijn of aanslagen. En dat komt omdat de brandweer uh, enorm onder druk staat. Er zijn inderdaad verschillende branden uitgebroken in uh, huizen, ook in een park. Voor het eerst is de temperatuur in Londen boven de 40 graden uitgekomen. En dat is een weerrecord. In en rond Londen mogen mensen niet barbecuen of vuur maken, zegt de brandweer. Matthijs de Licht vertrekt van Juventus naar Bayern München. De Duitse club betaalt 67 miljoen voor de, ne voor de Nederlandse verdediger. En dat maakt hem de op één na duurste aankoop van Bayern München ooit. De verdediger van 22 verkaste drie jaar geleden voor 75 miljoen van Ajax naar Juventus. In Egypte zijn 23 buspassagiers omgekomen toen hun bus tegen een stilstaande vrachtwagen botste. Zeker 30 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het zuiden van Egypte op een snelweg. De vrachtwagenchauffeur had zijn truck aan de kant gezet vanwege een klapband. De bus reed er in volle vaart achterop. Deze artiest gaat weer toeren. Justin Bieber kon een tijdje niet optreden omdat een deel van zijn gezicht verlamd was. This eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. So for those who are frustrated by my cancellations of the next shows, um I'm just physically obviously not <laughs> Capable of doing them. Een virus had de zenuw in zijn oor en gezicht aangevallen. Eind juli gaat hij verder met zijn wereldtour en dan staat hij op meerdere Europese festivals. Het weer, het is nog steeds erg heet en dat blijft het ook wel. Pas laat in de nacht wordt het een graad of 22 op zijn koelst. Morgen draait de wind naar het zuidwesten en begint het af te koelen. Morgenavond is er kans op zware buien met onweer, hagel en windstoten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Man van het album Live toets Tielemans een hele fijne goedemorgen van een zon overgroot Zandwoord. Mijn naam is Marco. Ik vind het heel fijn dat u dat u luistert. Um, het uh, thema van vandaag is uh, saxofoon en nog een paar andere leuke Nederlandse dingen. En daarom uh, gelijk verder met het uh, trio Pim Jacobs met een fantastische tenorsaxofonist Ruud Brink. <tied> Van het uh, trio Prim Jacobs en Begeleid. Door de Haarlemse tenor saxofonist Ruud Brink. Zometeen nog meer over Ruud Brink. Het volgende album wat ik klaar heb staan is een, uh, ja, is een mooi album. En het heet uh, Smash Hits. En het nummer wat we gaan spelen is uh, Smooth Jazz Apocalypse. En het wordt vertolkt door uh, Ben van Gelder. En Ben van Gelder is een oud saxofonist Die is uh, 1988 geboren in... Groningen, ook echt een Nederlandse jazzmuzikant. En hij ging op zijn 17e naar New York en werd daar toegelaten tot de New School for Jazz. Waar hij onder andere les kreeg van Lee Kornitz en Cole uh, Lermo Klein en Jess Moran. Tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten bezocht hij regelmatig het Jazzpodium, uh, Jazz Gallery in New York. Een podium waar regelmatig beginnende jazzmuzikanten hun opwachting maken. Hier deed hij deed van gelde ervaring op. Met uh, andere beginnende jazzmuzikanten. Intussen is hij een zeer ervaren altsaxofonist saxofonist. En uh, zoals gezegd, het nummer uh, Smooth Jazz Apoxy samen met Renier Baas. Saks, uh, James Mood, een Amerikaanse tenorsaxofonist. Uh, geboren in 1925. Het volgende wat ik uh, klaar heb staan... is uh, ook weer van het uh, trio Pim samen met Ruud Brink. En het nummer heet uh, Just Friends. Zometeen verderop uh, in dit uur ook nog een, uh, een LP... of een, een nummer van een eigen nummer van Ruud Brink. Dan zal ik ook nog wat meer vertellen... over de Haarlemse tenorsaxofonist die uh, eigenlijk geëerd is over de hele wereld. En uh, ja... Hij zelfs een stambeeld heeft ik verteld. zo meteen nog meer op mijn eerste trio Pim Jacobs met Ruud Brink en het nummer Just Friends. samen met uh, Ruud Brink op tenor. Uh, Ruud Brink, geboren in Haarlem... 9 augustus 1937. En uh, in 1990 ook al daar overleden. Brink behoorde tot de grootste lyrische rietblazers. Een revolutionair was hij niet. Zijn leven lang bleef hij trouw aan het uh, Four brothers stijl Hij speelde met een ontspannen swing en een soepele toon. In zijn jonge jaren trad hij op met onder andere de Diamonds. Later werd hij veel gevraagd in platenstudio's... Uh, van, uh, van 1963 tot 1980 speelde hij bij de Sky Masters en los daarvan met Zoot Sims, Ted Jones en Joe Pars, Ray Charles en vele anderen. In 1973 volgde een hoogtepunt met uh, de Edison-uitreiking voor de LP Teach Me Tonight en een concert uh, samen met zijn groot voorbeeld Zoot Sims en Vollbrecht Jazz, uh, Jazz Café te laden. Uh, het is echt bijzonder, uh, bijzonder dat uh, een, een saxofonist uit Haarlem... zulke prachtige prijs heeft gewonnen. Onder andere zou hij uh, in 1990... Uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Hij zou uh, jawel, in 1990 uh, uh, op het noord Jazz een prijs krijgen... uit handen van Stan Cat. Jammer genoeg overleed hij 15 dagen voor uh, de prijsuitreiking. De, uh, de prijs werd in... Uh, ontvangen door zijn zoon, Ruud Brink junior. Echt een prachtig verhaal. Er staat zelfs een standbeeld van hem uh, in Haarlem in bronsgegoten. En het staat in het uh, Egeland Heerstuin in Haarlem. Zeker een keer de moeite waard om langs te lopen. Zeker met dit prachtige mooie weer. Ik ben Laura Fiji. Jullie gaan nu luisteren naar een nummer van mij. Uiteraard op ZFM Radio, het ritme van Zandvoort. Years ago, way down in New Orleans, a group of fellas found a new kind of music and they decided to call it Jazz. No other sound has what this music has. Before they even It was whizzing around the world. The world was ready for a new kind of music. And now they play it from Steamboat Springs to Lyle. de Dutch Switch College Band samen met uh, Laura Vici En om weer even terug te komen bij Ruud Brink. Ik heb nog een, uh, een nummer voor hem klaarstaan. Uh, eind jaren tachtig was uh, Ruud Dickveils in Italië te vinden. Hij speelde daar regelmatig in jazzclubs en in festivals met een kwartet uh, van Italiaanse muzici. En nam ook een LP op van Double Face. En van die LP heb ik het volgende nummer ook klaarstaan. gelijknamige aan de LP uh, Double Face. Als zo gezegd. Ruud Brink op de Noorsax met het nummer Double Face. Ga ik alleen nog even een stopje terug, want hij was al ingestart... En uh, nu Double Face, Ruud Brink vanaf het begin. Corona. Uh, gewoon een prachtige prachtig, uh, uh, saxofonist, echt. Hij kan uh, bijna praten door zijn uh, saxofoon, zo wordt het ook uh, in, de, in de krant omschreven dat hij uh, bijna zingt met zijn saxofoon, dat is ook prachtig om te horen. En een andere Nederlandse zangeres is Laura Fici. This Can't Be Love, samen met uh, een trompetist, ook een Nederlander, Ruud Beuls. This can't be love Because I Feel so well No sorrows No sorrows No sighs This can't be love I get no Dizzy spell My head Is not In the skies My heart still just hear it beat this is too sweet to be love this can't be love because I feel so well but still I Because I feel so well, but still I love to look in your eyes. No sad, no sorrow. Can't Be Love, Laura Fitchie, samen met Ruud Breuls. En Ruud Breuls behoort tot een van de meest gevraagde jazzmuzikanten van de Nederlandse jazzscene. Als Frieslandse werkte hij mee aan meer dan 300 albums. Ook in de popmuziek. Hij speelde mee op platen van onder andere... Jochem Koen, Elisa Wout, Klausel, Herman Brood... Lee Konitz, Nieuw Cool Collective. En hij was ook onder andere... Hij heeft hij een tijd lang gespeeld in het... Uh, in het uh, Dutch Jazz Orchestra... En nog een paar andere uh, grote bands. Ruud Broils is echt een, uh, een naam als het gaat om trompetisten en jazz in de Nederlandse uh, muziek. We zijn alweer uh, aan het einde gekomen van het eerste uur jazz hier bij ZFM. Mijn naam is... Uh... Marco, ik vind het heel fijn uh, dat u luistert. En ik wil ook nog even een uh, warm welkom welkom heißen... ...to de Deutsche Zuhörer. En een uh, warm welcome to our listeners from the UK. Nou, um, zoals gezegd, we zijn aan het einde gekomen... ...van het eerste uur Jazz bij ZFM. Zo meteen in het tweede uur onder andere de nieuwe LP... ...van uh, onze eigen Dennis van Aarsen. Ik uh, hoop u terug te horen in het tweede uur hier bij ZFM Jazz. Mm-hmm. <laughs>